We gaan sowieso voor de elfde aflevering ook ons best doen om zoveel mogelijk neer te zetten. Ik heb deze week extra tijd, dus oh. met uh, heel veel mazzel en uh, puur, puur padvindersgeluk gaat het me lukken. <laughs> ja, en uh, sowieso in augustus gaan uh, ik en Wendy naar Dance Valley, hmm, dus nee, wil ik ook wel een paar plaatjes schieten verslag uitbrengen. Ja, netjes, netjes. En, uh, ja. Ik ben nieuwsgierig, mijn beste. Ik ook. Hey, jongens, gaan we afsluiten, Dan Rob, kun jij nog even vast een nieuw nummertje inzetten voor... Uh, ja. Eens even kijken. Maar uh, volgende week. Dus uh, je wil een artiest regelen? Ik ga kijken of ik artiesten artiest kan regelen. Misschien meerdere als ik een beetje mazzel heb. Lijkt me leuk. Lijkt me echt ja. leuk. Gaan we even kijken wat we eraan kunnen gaan doen. Ja. Want uh, ja, meer artiesten betekent ook dat jullie misschien ons ook een beetje beter kennen en beter op de frequentie komen. Ik hoop het. Uh... Ik heb het ook heel groot uh, op mijn MSN heb ik het neergezet. Uh, dat ik op een gegeven moment wegging uh, van huis. Van uh, hey, hey, draaien, bla bla bla bla. <laughs> Noem maar op. Ja. Yeah. En uh, hoe heet het? Uh, moeten, uh, yeah. ja. Ik denk dat we eigenlijk de krant, moeten we ook een beetje... Uh, moeten we ook gaan doen. Je moet, je moet een beetje investeren. Yeah. Huh? Kun jij het nummertje er trouwens alvast even inzetten? Yeah. Want ik zie dat we nog maar 30 seconden hebben. Oké. Okay. Lekker even celebration. We luisteren nog even een stukje naar celebration. En, en uh, uh, wij gaan verder. Met onze week. Okay? Inderdaad. En uh, tot volgende maandag. En dat uh, was super gezellig. We ja, gaan wij jullie weer je steunen. Was. Ja, zeker. En uh, ja, Mike. De jongens, was helemaal Bij, top. We gaan er weer vandoor. Ja. Volgende week maandag gaan wij jullie weer steunen naar het zware weekend Tot dan. Tot laters. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de Ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Oliemaatschappij BP is sterk genoeg om de financiële gevolgen te dragen. van de olievervuiling in de Golf van Mexico. De Britse minister van Energie, June heeft dat gezegd. De koers van het aandeel BP is vandaag in Londen en New York bijna 10% gedaald. Volgens June is er genoeg geld om de schade in de golf te herstellen. President Obama is voor de vierde keer in het getroffen gebied. Hij is nu in Alabama en gaat nog naar Florida. Italië wil dit jaar bodyscanners plaatsen in alle publieke ruimtes... waar mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd. Ze zullen als eerste op treinstations worden neergezet. Wel moeten de bodyscanners van Italië worden verbeterd... zodat reizigers volledig onherkenbaar zijn... De apparaten zouden vanaf eind volgende maand op risicoplekken kunnen worden neergezet. In Frankrijk is beroering ontstaan rond een internetoproep om in een Parijse allochtonenwijk massaal samen te komen voor een aperitief op straat met worst en drank. Het ziet er naar uit dat de oproep afkomstig is van rechtsextremistische groepen. Ze zeggen dat hun wijk is bezet door mensen die niets moeten hebben van vlees en alcohol. Het Parijse gemeentebestuur is gevraagd de bijeenkomst te verbieden. De politie van Zuid-Afrika heeft de beveiliging van de voetbalstadions in Kaapstad en Durban overgenomen. Die was in handen van particuliere beveiligingsbedrijven, maar de stewards en andere beveiligers voeren actie voor een hoger loon. Gisteren liep een demonstratie na de wedstrijd duitsland australië in Durban uit op een confrontatie met de politie. Italië is in zijn eerste wedstrijd op het WK in Zuid-Afrika niet verder gekomen dan 1-1 tegen Paraguay. Na een voorsprong van Paraguay maakte De Rossi de gelijkmaker voor de regerend wereldkampioen. Het Nederlands Elftal is vanmiddag het WK begonnen met een 2-0 overwinning op Denemarken. In dezelfde pool won Japan met 1-0 van Cameroon. Het weer, vannacht enkele opklaringen, het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnige periode, het wordt dan zo'n 18 graden. De dagen daarna licht wisselvallig. Dit was het... Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met, met nu het laatste uur. Ik ben van Pedegum, het laatste uur. En vanavond heb ik een gesprek met Arin Guude. Arin woont al jaren in Zandvoort. En Arin, hoe ben je eigenlijk in Zandvoort terechtgekomen? Ben je hier geboren? Nee, ik ben hier zeker niet geboren. Ik, uh, ik ben geboren in Leiden. Ik heb daar tot mijn 19e jaar gewoond. Um, ik ben er naar school geweest uiteraard, uh, et cetera. En ik ben hier in Zandvoort terechtgekomen door mijn uh, toenmalige man. Daar ben ik mee, dat was een echte Zandvoerder. En uh, door hem ben ik hier uh, komen wonen. Ik ben met hem getrouwd. En op mijn negentiende... Vanaf mijn negentiende woon ik in Zandvoort, zo moet ik het zeggen. Ja, ja de, oh, dus je was wel heel jong getrouwd dan ook. Wat leuk. Ja, ja. ja, ja, ja. ik ben op mijn negentiende getrouwd. En hoe ja. vind je het hier in Zandvoort? Ja, Zandvoort heeft vanaf het begin mijn hart. Uh, de duinen, de zee... Uh, ja, ik ben er helemaal weg van. Uh, vanaf het begin dat ik uh, eerst, voor het eerst uh, voet zette in Zandvoort... had het echt mijn hart... Uh, mm -hmm. Ja, juist die natuur. Ik zeg het, die duinen en de zee. En ben je daar ook vaak te vinden? Zwem je in zee of loop je in de duinen? Uh, ik ben echt een strandmens, zeker. En um, ja, ik jog graag. En uh, ik heb uh, op dat vlak ook zeker de duinen ontdekt, ja. ja. Uh, dat ik zo aan het joggen uh, geraakt ben, is eigenlijk misschien ook wel leuk om te vertellen. Uh, uh, mijn vriendin die in Amerika woont... Ja? Door haar ben ik eigenlijk gaan jokken. Ja. Oh, kijk nou. Ja. Het is meer een Amerikaanse sportdagje. Of zo weet Ze is met jou gaan jokken zij... door de duinen. Ja, zij heeft mij uh, ja, gestimuleerd daarin. En ja, wat uh, leuk. Ja. Wij zijn samen begonnen. Op een gegeven moment is zij weer terug verhuisd naar Amerika. En ik ben heerlijk blijven jokken. Ik doe het ook alleen, vind ik heerlijk. Ja, dus dan ren je gewoon uh, een tijdje de duinen door. En Soms hoe lang doe je dat? Drie kwartier. Drie kwartier, ja. Oké, okay. nou, dat klinkt wel heel uh, leuk. En uh, kijk je dan ook specifiek naar bepaalde dieren? Of, of uh, nou, een bepaalde route ik, uh, misschien? Nee, het is dus iedere keer een andere route. Ik, uh, ik ken de duinen toch wel op mijn duimpje. Het ga gewoon kriskras uh, ja, iedere keer een andere route. Ja. En um, ja, er komen zeker heel veel. Ik kom hele roedels herten tegen, inderdaad. Ja. Dat, uh, <laughs> Ja, je voor de, geen de... probleem met de damherten en zo? Nee, nee. Ze <laughs> nee, zijn nee, mooi nee. om te bekijken natuurlijk. Ik tel ze wel eens voor de lol, zo, zo, uh, tijdens, een, uh, tijdens mijn lopen. En, en, nou ja, ik kom dus soms wel eens echt uh, in de 40 uh, tegen. Hè? ja. Ook, oh, nou. Ja. <laughs> Je moet er alleen geen aanvaring mee krijgen. Hè? Maar dat ze, ze blijven wel uit je buurt, neem ik ja, aan. Ze ja, zijn, ze zijn schuur, hoor. Schuur een ze komen... beetje. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nee, daar ben ik niet bang voor. Het <laughs> rent wel door. Ja, het is leuk om te horen. We hebben ook jouw dochter Noelle een andere keer geïnterviewd. Die leert voor sportlerares. Heeft ze dat een beetje van jou? Want jij houdt ook nogal van sporten. Nou, ik jog en ik fiets heel graag. Ik wandel, maar verder... Teamsport of zo, dat, uh, dat is niet echt aan mij besteed. Dat heb ik ook, daar heb ik ook nooit aan gedaan. Maar ik, uh, ja, ik denk wel dat ik uh, uh, qua joggen en wandelen en fietsen best wel sportief ben. Ja, ja, ja dat klinkt ik, wel sportief. Ik draai niet mijn handen voor om op de fiets naar, uh, naar Amsterdam te gaan, bijvoorbeeld vanuit Zandvoort. <lacht> zo, één keer per jaar of vaker, nee, bedoel je? Nee hoor, wel vaker. Dat, uh, zo, ja. ja. Ja. Dat zijn nogal wat kilometertjes. Heb je daar een speciale sportfiets en outfit voor of kan dat op een gewone fiets wel? Nee, we doe ik gewoon op een gewone fiets. Zo, dan hou je wel van fietsen, ja. Lekker rustig aan en dan... Uh, ja. En heb je dan een doel voor ogen dat je lekker gaat winkelen in de stad of een bepaalde plek opzoekt? Of is het meer om de kilometers te maken en weer heen en weer? Uh, ik ga daar meestal een paar markten af. Vind ik ontzettend leuk. Oh ja, leuk. De Westermarkt en de Dappermarkt. Uh, ja, heel gezellig. Je ja, houdt wel van de markten bezoeken. Ja, uh, ja En heb echt... je dan iets speciaals waar je naar zoekt op de markt? Nee hoor, gewoon. Ik vind de markt op zich gewoon heel leuk. Uh, ja, en zeker die Westermarkt. Dat uh, is echt een markt met, met uh, ja, allemaal uh, uh, koopjes zogezegd. Ja, gek... nou, leuk. Ja. En ben je ook vaak hier op de markt te vinden in Zandvoort? <laughs> wat minder ik, hè? Ik, ja, ja, ik werk meestal op woensdag. Ja, dus, natuurlijk. Uh, ja. Ja. En wat doe je dan voor werk eigenlijk? Uh, ik werk uh, uh, voor een gezondheidsinstelling, voor zorgbalans. En uh, daar werk ik uh, als uh, ja, medewerker, als receptioniste. Oh, dat is wel leuk werk hè? Ja. En wat ja. moet je zo doen? Uh, nou, Ik werk op twee locaties van zorgbalans. Ik werk op het hoofdkantoor. Uh, en en uh, bij de houttuinen, dat is een psychogeriatrisch huis... ...de werkzaamheden zijn toch op, ja, wel wat, wat, wat verschillend ook. Je hebt natuurlijk bij dat psychogeriatrisch huis, dus een huis voor dementerende, ...te maken met uh, familie van de bewoners. En ja, op het hoofdkantoor meer, heb je meer te maken met collega's, met uh, yeah, ja. mensen die daar werken. En dat doe je al lang, dat soort uh, werk? Of, of vind je het leuk... Uh, ik werk daar nu zo'n 9 jaar. Oh ja. Kan je iets vertellen over je gezin? Ja, ik ben getrouwd. Uh, met Fred. Dat is mijn uh, tweede huwelijk. Uh, ik heb drie kinderen. De oudste is uh, binnenkort uh, 34 jaar. En dan heb ik een zoon die is uh, in augustus wordt 31. En een dochter van 20. Leuk En ja. de jongste dochter die is uit dit huwelijk. Ja. Ik ben, uh, ja, dat zei ik al voor de tweede keer getrouwd. En uh, daar, ik ben alweer, uh, kijk eens, september, augustus, sorry. 23 jaar getrouwd. Jo, ja, dat gaat hard. Ja. En, uh, ja, hoe, uh, ja, hoe voed je de kinderen op? Of hoe heb je ze opgevoed? Want het, ze zijn al allemaal uh, tienerleeftijd voorbij ondertussen. Ja. Vond je dat geen moeilijke periode? Dat hoor ik vaak van moeders, dat de tienerperiode heel moeilijk is. Nou, best wel. Je moet. Uh, ja, toch constant uh, uh, proberen te achterhalen wat ze bezighoudt. En, en uh, ja, je moet ze echt leiden en begeleiden, ja, absoluut. En zeker in die tienertijd, zeker in die tienerleeftijd. Had je daar ook hulp bij? Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat gedaan? Um, nou, ik denk dat ik sowieso... Um, um, ja, gezegend ben met kinderen die geen hele rare dingen hebben gedaan, die aan de drugs of de drank zijn geraakt. Dat vooropgesteld. En ja, ik heb ze toch ook wel uh, uh, met waarden en normen opgevoed. En met christelijke waarden en normen. Ik, uh, ja. En waarom? waarom christelijke normen en waarden? Nou, ik ben zelf ook christelijk opgevoed. Uh, Hoofdzakelijk door mijn moeder. Mijn vader had er niet zo heel veel mee. En ja, zeker op latere leeftijd. Nou, laat ik ze ja, latere leeftijd. Maar vanaf mijn tienertijd heb ik eigenlijk een bewuste keuze zelf gemaakt. Want je kan wel christelijk opgevoed worden, maar uiteindelijk moet je zelf een keuze maken. Ja. Uh, en dat heb ik gedaan toen ik een jaar of zeventien was. Dus ik weet denk als geen ander, zeker in die, in die tienertijd, dat het belangrijk is dat je uh, ja, die tijd doorkomt met God. En dat ja, dat heb ik zeker mijn kinderen ook geprobeerd mee te geven. Van kleins af aan al. En zeker in hun tienertijd. Mm -hmm. Ze gingen ook mee naar de kerk. Ik, uh, ik kom ook in een kerk. Ja, welke kerk kom je? Ik kom in de kerk van de Nazarena in Haarlem. En daar zijn mijn kinderen ook wel uh, ja, op de zondagsschool geweest. En uh, later bij de tieners. Uh, dat, dat is altijd op vrijdagavond. Dus in die zin denk ik zeker dat ze heel veel... Uh, um, ja... Dat ze door, dat ze toch uh, dat, dat meegekregen hebben, uh, ja, mis, misschien van de drugs en de drangs afgebleven. Kan ik, ik, ik weet, dat ik, dat ja, hoop, ja, weet ik niet. Het is in ieder geval een hele goede positieve invloed op ze. Ja, dat denk ik zeker. Het Radio. het programma uit Laatste Uur en ik spreek met Arin Gude. En Arin, kan je vertellen of je ook, ben je ook gelovig opgevoed dan misschien? Ja, absoluut. Ik, uh, ik had een moeder die, uh, die, mij, die ons absoluut voorging daarin. Mm -hmm. um, en ook heel, um, ja, op een hele mooie manier, dat, dat zie je pas later vaak... Bijvoorbeeld als ik gevallen was en mijn knie was kapot, dan, dan zei ze, kom maar, dan, dan gaan we ervoor bidden. Hè? Als je dan een, ja, als kind ontzettend alvast. moest huilen daarom, dan zei ze, kom maar, dan vertellen we het tegen de Heere God. Dan ja. we daarvoor. Of als je pijn in je buik had of niet lekker was. Dat is wel heel mooi. Ja, ja dat heb ik als heel prettig ervaren. Ja. Zeker. Ja. En heb je dat ook meegenomen in de opvoeding van je eigen kinderen misschien? Zeker. Ik heb dat, juist omdat ik dat als, zo fijn ervaren heb, heb ik dat uh, toch geprobeerd door te geven aan mijn kinderen. Ja. ja. Zeker. En hebben ze dat opgepikt, denk je, hoe, hoe staan zij in het leven? Want je hebt uh, een aantal kinderen, kan jij iets vertellen over hoe zij dan daarmee omgaan nu? Zijn ze nog gewoon over Want veel jeugd is niet meer zo met het geloof bezig tegenwoordig. Maar jouw kinderen wel, dacht ik, hè? Uh, ik heb drie kinderen, dus eigenlijk twee zoons en een dochter. Mm -hmm. En alle drie komen ze, uh, ja, in een kerk. Dus daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Mm -hmm. En... Um... Uh, ze komen niet zomaar in een kerk, maar uh, uh, ja, proberen hun geloof ook echt uit te dragen uh, naar mijn idee, ja. Ja, wat, hoe beleefden ze dat, uh, denk je? Zouden ze ook zo voor hun kinderen bidden? Dat hoop ik. Ja. <laughs> ik denk het wel, ja, ja. ja zeker, ja. Dus het is toch iets wat je in de generaties door kan geven. Van jouw oma was het al, naar jouw ja. moeder, naar jou, naar jouw kinderen, jouw kleinkinderen, zie je eigenlijk dat God ook door de generaties heen zegent. Oh, dat, dat, dat denk ik zeker. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Ja. Ja. En um, mijn moeder is nu 86 jaar. En als ik zie hoe trouw zij uh, uh, nog bidt voor haar kinderen en kleinkinderen, achterkleinkinderen. Dus morgen staat ze echt om zes uur kwart over zes op en dan gaat ze stille tijd houden, zoals dat heet. Ja, wat betekent dat? Dat betekent uh, dat ze een stukje uit de Bijbel leest en, en gaat bidden voor, voor wat ik al zei, voor de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Um, ik heb er zelf moeite mee om dat, om dat zomaar even uh, vanuit mijn stoel te doen mm -hmm. en om daar stil voor te gaan zitten. Ik ben meer een, uh, een type die, als ik op een fiets spring om naar mijn werk te gaan, om dan op die manier... Uh, uh, ...met God te praten... Uh, ...en wat ik al zei... ...jokkend in de duinen... ...maar uh, ook als ik s'nachts niet kan slapen... Uh, ...eerst zag ik dat als een enorme ergernis ...van waarom slaap ik nou vaak zo slecht... ...maar op een gegeven moment was het net alsof... ...God tegen mij zei... Um, ...ja maar Arin... ...er zijn zoveel mensen die s'nachts slapen... ...zoals het ook hoort uiteraard... ...maar... Uh, uh, ik, ...ik zie die slapeloosheid nu vaak... ...als een mogelijkheid om voor mensen te bidden en, um, en als dat ik dan, doe je dan ja. ja dat doe ik dan zeker ja. en als ik dan s'morgens opsta dan in plaats van dat ik dan ontzettend moe ben uh, ervaar ik een uh, ja een, enorme rust en, en uh, uitgerust uh, echt zo'n uitgerust gevoel mm -hmm. dus ik heb zelfs wel het idee gehad dat ik uh, ja. dat dat uh, soms de bedoeling is ja, ik dat het ik zelfs ja, dat het ook een taak kan zijn van dat God ook bidder zoekt die s'nachts uh, bereikbaar zijn. Daar lijkt het op. Ja, ik zie ja. dat in ieder geval als een, uh, ja, als een ja. heerlijk moment om, om, om uh, te bidden. En ja. ik heb begrepen dat je ook jongerenwerk doet in de kerk? Of de, dat je z, uh, zoiets deed? Uh, ik, uh, ik doe zondagsschoolwerk. Dat heet bij ons dan kindernevendienst. Daar heb ik een groep van kinderen. Uh, daar zijn de kinderen tussen de, kijk hoor, tussen de zes en negen jaar. En uh, ik ben uh, kringleider, nog met, m, samen met iemand, uh, van een groep jovo's. Jovo staat voor jongvolwassenen en dat, uh, die kring is één keer in de twee weken en die jongvolwassenen zijn tussen de um, 18 en 2, 23 jaar. Nou, dus je blijft wel een beetje in de tieners ook. Ja, ja, je blijft er zelf ook bij ja. ja. eigenlijk wel, ja, zeker. En uh, wat leer je die tieners zo al? of wat doen jullie samen? Nou, um, ja, we hebben een boekje dat heet Stage lopen bij Jezus. Uh, Jezus is natuurlijk onszelf tot voorbeeld geweest. En, en dat boekje, dat is uh, een heel praktisch boekje met, met, met wat richtlijnen. En dan teruggevoerd eigenlijk in de dagelijkse um, ja, handelingen en dingen die je, die je doet, hè, die je tegen kan komen. En um, ja, het is een heel sprankelend boekje. Echt een boekje wat ook aanspreekt. En zo proberen we... Uh, al pratende en al meedenkende uh, hè, met, met die jongeren tot, uh, ja, tot, tot, tot dingen te komen wat, wat we terug kunnen voeren in ons uh, eigen leven. We proberen het een plek te geven in ons dagelijks leven. Ja, heel goed. En, en uh, doe je daarbij dan ook uh, samen in de Bijbel lezen of samen bidden, dat soort dingen? Ja, zeker. Ja, dat gebeurt ook. Ja. En wat mij opvalt is dat die jongeren ontzettend open zijn en uh, ja het is een ontzettend leuke groep. Dus ja. je kan ze ook weer veel meegeven. En leer je ook wat van hen? zie je ook wel eens van, hé. Hey. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Zeker. Ja. Ja. Ja, zeker die openheid. En, en uh, nogmaals, al praten en denken, dan kom je toch tot, tot dingen wat uh, jou ja, zelf ook, ook weer aan het denken zit. Mm -hmm. U schreef mijn dagen in de tijd. U bent de die mij heeft gemaakt. Wat u bedacht heeft is volmaakt. En daarom... Zie je een relatie met God? Uh, ik zie de relatie met God als... Uh, ik, nou, laat ik het op mezelf betrekken. Ik heb een... Al zeg ik het zelf... Een persoonlijke relatie met God. Ieder mens die daar echt bewust voor kiest... Kan dat hebben. En um, ja, een relatie met God kan je als, je... als je... Ik stel het me zo voor. Als je een vriend of vriendin hebt... Daar praat je mee. Daar deel je dingen mee. En zo'n relatie heb ik met God. Ik... Um, uh, door middel van bidden. Je kan ook. Uh, je hoeft niet altijd je handen samen te doen. En je ogen dicht te doen. Mijn manier van bidden is eigenlijk heerlijk op de fiets. Met mijn haar in de wind. Of uh, al jokkende door de duinen. Zo leg ik alles uh, uh, voor God neer. Dingen waar ik op dat moment mee zit. Dingen waar ik tegenaan loop. Maar ook mijn blijdschap. Dat, dat deel ik met hem. En uh, ja. Het is heel waardevol. En, en absoluut. Um, ja, ik haal er ontzettend veel kracht uit. Ja, dat klinkt wel mooi. Doe je dat dan hardop of in jezelf? Nou, in die duinen eerlijk gezegd gerust hardop, ja. Ik bedoel, er loopt toch niet niemand uh, s morgens vroeg. En ja, ik ervaar dat als heel prettig. Heerlijk, ja. Ja, dus je kan alles uh, aan God vertellen. Ja, zeker. Heb je nog een advies aan de luisteraars? Van, van hoe je dat uh, kan opbouwen, zo'n relatie met God? Wat zou je mensen adviseren die God nog niet kennen? Um... Nou, zoek mensen op die daar wat, wat meer van af weten. Uh, uh, vraag, uh, vraag hun gewoon rechtstreeks van, joh, hoe doe jij dat? Hoe pak jij dat aan? Uh, hoe, hoe krijg ik een relatie met God? Eigenlijk is dat heel simpel. Het is, ik, ik leer de kleine kindertjes op de, op de zondagsschool al van, we hebben ook zo'n schitterend lied, uh, is, je hart nog op, uh, is je deur nog op slot? Ja. Uh, doe hem open voor God. Um, uh, dat ja. is de, de deur van je hart, bedoelen ze dan denk ik, Ja, precies, hè? ja. ja. Uh, als jij God binnenvraagt in jouw leven. Als je hem, als je vraagt hem deel uit te maken van jouw leven. Op je, in je eigen woorden mag je dat vertellen. En vragen. Dan gaat hij dat zeker doen. Want hij wil niets liever dan dat. Hij wil echt een relatie met, met, een ieder, uh, met ieder mens. Je hoeft er niet speciaal voor te zijn. Of, uh, of, of speciaal voor geleerd te hebben. Of, of, of een, een, een, ja heel bijzonder goed te zijn. Juist niet. God wil juist een relatie met de gewone mens. En met... Uh, uh, al, al heb je ik weet niet wat gedaan. Als jij God om vergeving vraagt... dan, dan zal hij je dat geven. En dan kan je absoluut een relatie met hem krijgen. Hij is gestorven. We hebben het pas met Pasen gevierd. Dat is ook het christelijke feest Pasen. Uh, hij is gestorven aan het kruis op Golgotha. Voor mij, voor jou, voor onze zonde. En um, daardoor dus als een, werkt het als een brug. Jezus is als het, ware de, uh, uh, als het ware een brug tussen ons en God. En doordat Jezus gestorven is aan het kruis, kunnen wij een relatie met hem hebben. En kan, uh, uh, kunnen wij hem ontmoeten. En ja, ik kan dat iedereen aanraden, dat is geweldig. Uh, ik haal er ontzettend veel kracht uh, uit en... en uh, ja, ik weet zeker dat God mij hoort, dat hij gebeden verhoort. En uh, de mensen waar ik voor bid, uh, uh, ja, zeker weten dat daar iets mee gebeurt. Ja, In Je bidt voor zin. bepaalde mensen, wat voor welke mensen zijn dat je gezinsleden bedoel je? Ook, zeker. Um, uh, ik vraag of God ze wil beschermen op de weg, hè, voor de dagelijkse dingen, op hun werk, uh, op school. Maar ook um, um, voor mijn zieke buurman. Of, of mijn buurvrouw die, die het moeilijk heeft. Of mijn vriendin die het moeilijk heeft. Of mijn collega's. Ja, absoluut. Die breng ik, uh, die breng ik allemaal bij God zo gezegd. Ja, dat is wel heel mooi om te horen. Dus eigenlijk alles wat je tegenkomt. Iedereen die je tegenkomt die een probleem of ziekte of iets heeft. Die, uh, dat vertel je eigenlijk aan God. En dan vraag je ook of hij hen wilt helpen misschien. Ja, absoluut. Ja. Mm -hmm. ja, dat is een relatie hebben. Zoals je met een vriend of vriendin een relatie... ...kan hebben door dingen te delen met elkaar... Uh, ...of te delen met hem of haar... Zo, ...zo mag en kan je dat ook met goed. En dat werkt. Ik kan niet anders zeggen dan dat het... Ja, ja, vertel eens hoe werkt dat dan? Wat Heb je voorbeelden van dat soort dingen? Een soort gebedsverhoording, bedoel je dan? Ja, ja. Uh, het is natuurlijk... Uh, ...God is geen Sinterklaas dat je zegt... ...ik wil zo graag een... Uh, um, ...ja, wat zal ik aanhalen? Een heel groot, mooi huis... ...en ik wil dat het me goed gaat... God is geen Sinterklaas, maar als je um, bidt tot, tot eer van God of, of, of naar zijn wil, laat ik het zo zeggen... dan um, uh, ja, daar ben ik ervan overtuigd dat hij hoort en verhoort in de zin van... Um, tja, je vroeg om een voorbeeld. Ja, als er bijvoorbeeld iemand ziek is in je omgeving en die hoort later dat hij genezen is of beter is. Ja, dat is zeker gebeurd, absoluut. Absoluut. Um, ja, dat... Of als iemand in een moeilijke situatie zit... dat je dan zag dat er iets veranderde. Dus maak je ook bijvoorbeeld... dat hoor ik wel van iemand... die schrijft het op waar ze voor gaan bidden... Ja. en dan later dan leest... dan schrijft ze op de gebedsverhoringen... op het blaadje daarnaast. Nou, ik heb me voorgenomen om dat inderdaad eens te doen... want uh, uh, er gebeuren soms zoveel dingen... en later inderdaad wat jij zegt... later zie je pas... Uh, van hé, hey, dat, dat, dat was een situatie waar dat of dat persoon zo moeite mee had. En nu is dat helemaal omgekeerd. Maar ik, ik denk dat dat zeker werksmenschrift, ja. Dat je dat, ik uh, zou het eens, eens op te schrijven, ja, ja. Ja, absoluut. Hey, wat ik zelf ervaar is dat ik uh, uh, ook kracht over door uh, kracht krijgen in bepaalde situaties. Uh, dingen waar je bijvoorbeeld als een berg tegenop ziet... Um, ...ja, ik bid daar dan voor... ...en dan, dan, dan merk je gewoon dat een situatie... ...de situatie hoeft niet altijd te veranderen... ...maar het is dan net of je er zelf anders in staat. Dan kijk je er misschien tegen, anders tegenaan... Absoluut. Of je beleeft het anders. Ja. ja, plus dat je ook gewoon voelt dat je gedragen wordt. Ik denk dat dat het woord is... ...dat God je wil dragen door situaties heen. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb ook absoluut... Uh, ...als ik gebeden had voor bepaalde dingen... dat. Ja, dat, dat God echt tot genezing kwam. En misschien op een andere manier dan dat wij het altijd willen of willen zien. Maar ja, God geneest zeker nog, ook thans deze dag. Absoluut. Mm. Ja. Dus we hebben een machtige God ja. die onveranderlijk is. Zelfs als vroeger nu en ook in de toekomst. Absoluut. Absoluut. Ja. Nou, dat is een heel mooi interview. Hartelijk bedankt voor dit ja. gesprek. Graag gedaan. Tot zover het interview met Arin Gudde. Na de muziek gaan we verder met de Bijbelstudie over openbaringen. We are and bring the real thing Open up the church and bring We pakken de studie over het Bijbelboek Openbaringen weer op en vatten het voorgaande even samen. We denken op basis van de Bijbel dat de volgende gebeurtenissen gaan gebeuren. 1. Opname van de gemeente. Dat wil zeggen, zij die in Jezus Christus geloven, zullen plotseling van de aarde worden weggehaald door Jezus Christus. In het Engels wordt dit wel de rapture genoemd. Dit is geen science fiction, maar het zal echt gebeuren. 2. Als de gelovigen zijn weggenomen, dan breekt de hel los hier op aarde en zal, zullen er geweldige rampen gebeuren. Dit wordt in het Bijbelboek Openbaringen beschreven. De Bijbel noemt dit de grote verdrukking. Tijdens deze periode van zeven jaar zal er een wereldleider de aarde besturen. Deze wereldleider wordt de Antichrist genoemd. 3. Na die zeven jaar zal Jezus Christus samen met de gelovigen wederkeren op aarde. Het Antichrist zal hij doden en zijn volk, het Joodse volk, zal Jezus bevrijden. 4. Begin van het duizendjarig vrederijk met Jeruzalem als centrale plaats. 5. Dan volgt er een eindoordeel over de levenden en de doden. 6. Einde van het duizendjarig vrederijk en Jezus geeft alle macht over aan de Vader. Dit is de eeuwige toestand. Het Bijbelboek Openbaringen bevat visioenen die Johannes, een leerling van Jezus Christus, rond het jaar 70 op het Griekse eiland Patmos van Jezus kreeg. In deze visioenen kreeg Johannes te zien wat er aan het einde der tijden gaat gebeuren. Als inleiding op de studie zijn we ingegaan op de betekenis van de Bijbel en de rol van Israël en de gemeente gemeente is de verzameling gelovigen in Jezus Christus op aarde in de eindtijd. Dit Bijbelboek laat ons in beelden zien wat er is gebeurd en wat er gaat gebeuren met de wereld. Daarnaast is het boek ook gewoon een brief, een rondschrijven aan de zeven kerken in de Romeinse provincie Asia. Dit boek toont Gods almacht aan en is geschreven vanuit hemels perspectief. In deze uitzending gaan we hoofdstuk 4 en 5 behandelen. We gaan niet in op de details, maar we behandelen de hoofdlijnen van het Bijbelboek. Zoals de vorige keer is uitgelegd, kunnen we het Bijbelboek openbaringen verdelen in drie stukken. Namelijk hoofdstuk 1 tot en met vers 14. Ik bedoel hoofdstuk 1 tot en met vers 19 is hetgeen Johannes in het visioen te zien heeft gekregen. Hoofdstuk 1 vers 20 tot en met hoofdstuk 3 vers 22 gaat over de kerkgeschiedenis en de situatie van de kerk op dit moment. Vanaf hoofdstuk 4 tot het einde van het Bijbelboek gaat het over de toekomstige dingen nadat de gemeente is opgenomen. We zien in het Bijbelboek de openbaringen de focus steeds wisselen tussen enerzijds de hemel en anderzijds de aarde. In hoofdstuk 4 en 5 wordt beschreven wat er in de hemel gebeurt. In hoofdstuk 6, 8, 9 en 16 kunnen we lezen wat er op aarde gaat gebeuren. Soms wordt er zelfs binnen één hoofdstuk geswitst van de hemel naar de aarde of omgekeerd, zoals in hoofdstuk 19 en 20. De gebeurtenissen in de hemel en op aarde lopen parallel. Wat in de hemel gebeurt, heeft gevolgen voor wat hier op aarde gebeurt en omgekeerd. In hoofdstuk 4 is de gemeente dus al opgenomen in de hemel. In hoofdstuk 4 en 5 lezen we dat Johannes zag wat er in de hemel gaande was. Hij zag de troon van God en rondom die troon zag hij engelen en mensen. De mensen zijn gelovigen die zijn gestorven als christenen en christenen die vlak voor de grote verdrukking door de Heer zijn weggehaald. De opname van de gelovigen wordt wel de rapture genoemd. En de grote verdrukking is de periode waarin de antichrist aan de macht komt. En die periode zal de wereld getroffen worden door rampen, oorlogen en pestilentia. We gaan nu een stuk lezen uit hoofdstuk 4. We willen u uitnodigen om mee te lezen uit de Bijbel. We lezen uit de Nederlandse Bijbelvertaling. Dit is de nieuwste Bijbelvertaling. In hoofdstuk 4 vers 1 tot 9 staat het volgende. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazaar, zei nu, kom, hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat, had een uiterlijk als van Jaspis en Sardar. En rond de troon was een regenboog die er uitzag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen, waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans om hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon branden zeven vurige fakkels. Dat zijn de zeven geesten van God. Tot zover dit hoofdstuk, hoofdstuk 4 uit openbaringen. Zeven is het getal van God, het getal van volmaaktheid. We komen in het Bijbelboek het getal nog vaak tegen. De gelovigen en engelen in de hemel zingen en aanbidden God. De 24 oudsten stellen de gelovigen voor, maar wie precies de vier dieren moeten voorstellen, is een van de vragen die we niet kunnen beantwoorden, omdat de Bijbel zelf hierover geen indicatie heeft gegeven. We zien dat de gelovigen en de engelen meeleven met wat er op de aarde gebeurt en dat God en Jezus Christus centraal staan in de aanbidding. In hoofdstuk 5 lezen we van het lam en, het, en de boekrol. Het lam is Jezus Christus. Niemand is waardig om de boekrol met de oordelen Gods te openen dan Jezus Christus, want Hij is volmaakt en zonder zonde. Jezus is als Jood geboren en is voortgekomen uit het geslacht van koning David, die rond het jaar 1000 voor Christus legeerde in Israël. Hij was de koning die door God is gekozen om het volk van Israël te besturen. Het bijzondere aan de boekrol die Jezus opende is dat het zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant is beschreven. In hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 5 staat het volgende. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep. Wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet, dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij, wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft overwinning behaald en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudste, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was, en het had zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God, die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat, en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol bier ook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Later in dit hoofdstuk zien we dat alleen Jezus Christus Gods toets kan doorstaan en Hij is degene die de zeven zegels van de boekrol mag openen. Met openen van de boekrol, het losmaken van de zegels, begint Gods oordeel. Hier vinden we weer het getal 7. In hoofdstuk 6 vinden we de details van Gods oordelen. Gods boodschap is, ik heb alles onder controle. Hij heeft alles voorzegd, zodat u zelf kan nagaan of God alwetend is of niet. In de Bijbel staat dat God het begin en het einde is, de alfa en de omega. In Jezus Christus strekt God zijn vredeshand naar ons uit en vraagt aan uw luisteraars om zijn hand aan te nemen. Elders in de Bijbel zegt de Heer Jezus, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem een juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ik roep, ik roep u op om Gods aanbod voor vrede toch aan te nemen. De volgende keer gaan we in op de zegels en de betekenis ervan en over het jaar en de film 2012. Deze film gaat over de mythe van de Inca's dat in 2012 de wereld ten onder zal gaan. Wij zullen u ook onze visie daarop geven. En we vragen ons daar in dit programma af, komt dit jaartal ook wel voor in de Bijbel? Tot slot, wilt u meer weten over de eindtijd? Dan adviseren we u deze twee sites te bezoeken. De eerste is van Dr. Anders Jan van Barneveld. Zijn site is www. Jan van .nl. Het zijn allemaal kleine letters. www.Jan van Barneveld.nl. Een andere site, ook over de eindtijd, is een hele goede van Frank Ouweneel. www.frankouweneel.nl Ouweneel, dat spel je O-U-W-E-N-E-E. E -e www.frankouweneel.nl Heeft u nog vragen, dan kunt u ons altijd mailen of bellen. Ons e-mailadres is hetlaatsteuurapenstaartlive.nl Hetlaatsteuurapenstaartlive.nl Live met een V Ons mobiele nummer is 06-44-82-0123 ook daarop kunt u ons bereiken 06 44 82 0123. Wilt u ook oude afleveringen van dit programma beluisteren, dan kunt u terecht op internet. Op onze site www.gebedzandvoort.nl kunt u deze programma's beluisteren via de optie streaming audio in het menu op de site. Ik herhaal www.gebedzandvoort.nl tot zover het laatste uur. De volgende keer hopen we u een gesprek met Cordees uit Zandvoort te laten horen. In dit interview vertelt ze over haar leven en uh, ook haar leven met God. En gaan we verder met de Bijbelstudie over het Bijbelboek Openbaringen. Tot de volgende keer.